Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Amsterdam is de uitvaart gaande voor de doodgeschoten rapper Denzel Silos... beter bekend als Biggie Dagu. Bij het uitvaartcentrum in Amsterdam Zuidoost zijn ruim 200 mensen aanwezig. Anderen volgen de ceremonie buiten op een groot scherm. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten na een feest. De vermoedelijke schutter werd woensdag aangehouden op een luchthaven in Parijs.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 De man uit Almere zei dat hij de berichten verstuurde om stoer te doen... maar dat geloofde de rechter niet. In de Rode Zee is een vrachtschip gezonken... dat bijna twee weken geleden werd aangevallen door de Houthis. Dat meldt de regering van Jemen. De Houthis zelf hebben nog niet gereageerd. De bemanning had het schip kort na de raketaanval overlaten. Aan boord was een lading kunstmest. Het weer...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 Zandvoort, een hele goede middag en uh, welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer in de, in de studio aan de tolweg uh, 10A. En wat hebben we vanmiddag een uh, lekkere zonnige dag uh, hier. Heerlijk zonnetje in Zandvoort. En dat betekent ook uh, ja, heel veel activiteiten uiteraard uh, hier in uh, deze gezellige badplaats. Verder de radio die er weer uh, bij is. Ik zit uh, vandaag uh, alleen uh, in de studio, dus ik heb uh, niemand uh, tegenover mij... Maar we hebben wel een uh, drukke uitzending vandaag, want er wordt gevoetbald op uh, Duitsersveld. Piet Pijper is uh, aanwezig bij de wedstrijd en dat gaat om uh, SV Zandvoort tegen de stormvogels. Verder hebben wij onder meer uh, in de uitzending Gilles Kok en uh, ja, die heeft uh, vanmorgen het een en ander verteld over de nieuwe stichting Beleef Zandvoort. Dat interview gaan we straks uh, nog een keertje terugluisteren. Boudewijn Duivenvoorde. Ja, hij is de voorzitter van de Aardappelteelvereniging Zandvoort. En het is uh, natuurlijk dramatisch hè, met dat uh, natte zand natte uh, hier in uh, Zandvoort. En de teelt uh, gaat uh, dit jaar niet lukken. Hij vertelt daar uh, ook uh, straks, verderop in deze uitzending, uh, alles over. Het weerbericht doen we om half drie. Uh, uiteraard hebben we de Pit Reports. Vanmiddag de Formule 1. Hij start om uh, vier uur de race in uh, Bahrein. Wij houden hem uiteraard in de gaten voor je, dus je kan de radio aanhouden. En uh, mocht er nieuws zijn uh, op het uh, asfalt daar in Bahrein, dan hoor je dat uh, bij ons. En uh, onze pit reporter, uh, nou ja, ze noem ik hem maar even voor uh, vandaag. Dat is uh, Randall Lawson. Hij vertelt ons uh, uh, uh, hoe hij de race ervaart. En hebben we inmiddels uh, de start gehad, want we doen het zo rond uh, kwart over vier. Dolly komt nog even langs, want zij is fan van ja, Joost Klein... die ons gaat vertegenwoordigen tijdens het Songfestival. De nieuwe single is bekend en uiteraard wil ik van Dolly weten... wat zij daarvan vindt en wat ze verwacht wat er gaat gebeuren daar in Zweden. Ik ben heel erg benieuwd. En we hebben ook vanmiddag heel veel lekkere muziek voor je. Waaronder, nou, zoals je van me gewend bent... De muziek uit de jaren tachtig die veelvuldig langs gaat komen. En met name een beetje de discoplaatjes uit die tijd. Allemaal meegenomen vandaag naar de studio hier in Zandvoort. En we gaan ze draaien vanmiddag tussen twee en vijf uur. Leuk dat je er weer bij bent en hou de radio aan. Hè? Want niet alleen de informatie is belangrijk voor ons. Maar ook heel veel gezelligheid, waaronder lekkere muziek. het uh, natuurlijk wel. Dat plaat, uh, die hapert een beetje. Ik ga eens even kijken wat er met uh, de computer hier in uh, de studio aanwezig is. En dan uh, gaan we dat uh, probleem uiteraard uh, oplossen. Want uh, een beetje haper. En de muziek, drie uur lang, dat is zeker niet de uh, bedoeling. de New Shoes, wat een lekkere single. Hè? Dat was uh, I Can't Wait. Straks uh, gaan we uiteraard uh, luisteren naar Gilles Kok uh, met uh, zijn nieuwe stichting beleefd Zandvoort Heeft hij samen met uh, Hilly Jans opgezet Maar eerst gaan we nog even Lekkere muziek voor je draaien En dit is echt een unieke plaats Beyoncé Zij gaat uh, helemaal in de uh, country stijl En dat doet ze met de single uh, Texas Hold'em Dit is ZFM Dit no ZFM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 I Texas. Oh. And I'll be damned oh. if I cannot dance with you Come pour some lick on me honey too We konden deze single twee weken geleden al draaien. En uh, ja, nou is je echt doorgebroken in alle hitparades. Ja, de top 10 ingedoken. En uh, geldt terecht, he, want country muziek is trouwens uh, helemaal in. Helemaal hot is dat, eh, om het zo maar weer even te zeggen. En het klinkt ook lekker. Texas, hot him, je Vanmorgen hadden we een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoorts en Bees Zonneveld. Uh, hij sprak uh, daarin uh, met uh, Gilles Kok. En Gilles heeft uh, samen met uh, Hilli Jansen van het uh, museum een uh, nieuwe stichting uh, opgezet. En die uh, stichting heet uh, Beleef Zandvoort. En die uh, doen allemaal mooie activiteiten. En uh, wat ze allemaal uh, op uh, de agenda hebben staan... En wat die stichting uh, in gaat houden, dat willen we uiteraard horen van uh, Gilles Kok. En uh, ja, daarover uh, gaat uh, Ben Sonneveld uh, met Gilles praten. Um, Beleef Zandvoort Gilles, um, kort geleden opgericht. Ja. Uh, mooie advertentie, mooie website. Dank je. Uh, inmiddels uh, staan er al heel wat activiteiten en evenementen op. Wat is eigenlijk uh, het, het doel van de stichting? Ja, dat is een goede vraag. Het is... Uh... Uh, eigenlijk zo gelopen dat uh, Hele Janssen, onze directeur van het Zandmuseum, niet uh, weten dat ze stopt uh, of in ieder geval met pensioen gaat voor, uh, in augustus dit jaar. Uh, als directeur? Als directeur op... van oh, ja. het Zandmuseum. En uh, uh, haar rechterhand is eigenlijk Jante Otto die uh, uh, wordt ingehuurd voor een paar uur per week voor uh, uh, uh, uh, projectmanagement hmm. en dergelijke. Uh, maar zij deden buiten het museum om eigenlijk ook heel veel andere culturele activiteiten. Uh, ofwel zelf organiseren ofwel begeleiden. En uh, uh, het museum wil graag een andere koers gaan varen met de nieuwe de directeur straks. Dus het dreigde allemaal een beetje dan uh, ergens te blijven hangen van ja, wie, wie blijft het dan organiseren. Dan kan je denken aan uh, open monumentendagen bijvoorbeeld. Uh, uh, valt dat dan niet een beetje onder het museum? Uh, nou, wat ik heb begrepen officieel niet. Officieel is de kerntaak uh, van het museum is het museum zelf. Museum. En daar krijgen ze een uh, bepaalde subsidie voor. En daarnaast waren er allerlei activiteiten. Uh, iets anders is het, bijvoorbeeld die buitenexposities uh, op de boulevard. Uh, en da daar waren dan weer andere uh, subsidiestromen voor. Dus dat staat eigenlijk los van elkaar. Maar Hilly is met name degene die alles aan elkaar knoopt en verbindt. En, ja. uh, en dat is haar kracht. Um, maar omdat dat dus bij het museum straks niet meer zal zijn... Uh, maar Hilly is er gelukkig nog wel. Ja. Uh, en we zaten te kletsen met elkaar. Toen dachten ze, uh, ja, we, hoe kunnen we dit uh, borgen voor de toekomst? En uh, nou, ja, toen, toen zeiden we tegen elkaar, waarom beginnen we niet een eigen stichting? Uh, zodat we dat ook kunnen onderbrengen daarin. Want dat merk je ook wel met andere activiteiten. Ik bedoel, wij doen zelf de nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld uh, organiseren in keer per jaar. Uh, dat het altijd een beetje gedoe is van, uh, waar breng je zoiets onder? Je maakt ja. kosten, je hebt facturen ja. te, te verwerken. Maar uh, ja, je, je hebt een platform nodig. En uh, wij denken met deze stichting dat platform te kunnen bieden op cultureel gebied in Zandvoort. Dus we nou, hebben jullie... zelf wat, wat dingen in de organisatie staan. Mm -hmm. En daarnaast uh, staan we open voor allerlei andere uh, mensen die in de cultuursector iets uh, doen of willen doen. Dat om ze te, te helpen, adviseren, ja. ook bij te staan, uh, dan wel onderdak te geven. Dus het is heel veelzijdig eigenlijk. Ik, ik heb uh, de, de openingszin uh, gelezen. We een platform bieden. Uh, verbinding tussen kunstenaars, non-profit organisaties, bewoners en bezoekers. Dus het is al heel breed. Ja. Um, kan iedereen iets op de website zetten uh, via jullie? Is er um, een beperking? Nou ja, uh, cultuur is wel de, de, het, het hoofdonderwerp. zeg maar. Dus het moet uh, iets met cultuur dus, te dus maken hebben. Dus een raadhuispleinfeest. En, en, uh... nou, en in feite ook niet commercieel getint. Dus okay. het is wel een uh, non-profit is uh, belangrijk. Uh, en ja, cultuursector is wat, wat mij betreft sowieso heel anders dan ik gewend ben. Ik, uh, ik bedoel, ben uitgever van een krant en dan ben ik gewend om zelf centen te verdienen... om die ook weer te kunnen uitgeven. Uh, maar in de cultuursector werkt dat soms net even anders. Hè. Je hebt deels natuurlijk wel uh, te maken met particulier geld... maar ook uh, een, een groot deel met subsidieverstrekking. Dus dat is voor nou, mij weer een nieuwe wereld. Ik, ik zie een aantal dingetjes staan. Hè. Het oude raadhuis, dat kan je gebruiken voor uh, mooie exposities. Cultuurcafé, dat, uh, dat loopt al een beetje... Ja, mijn cultuurcafé is ook zoiets. Dat is uh, een winst vanuit de gemeente geweest. Vanuit de cultuurvisie uh, uh, heet het, geloof ik. Uh, Hilly Jansen was dan een van de uitvoerders daarvan. Uh, omdat ze directeur van het museum was, maar niet vanuit het museum. Uh, dus dat valt nu ook onder onze stichting. Zodat het wel geborgen blijft, dat het door kan blijven gaan. En zij is niet de enige die het organiseert. Er is dus ook een beleidsmedewerker van de gemeente bij betrokken. En uh, iemand van de bibliotheek. Uh, maar goed, er moet er wel iemand zijn die dat regisseert. En zorgt dat het ook weer elke maand terug blijft komen. En een uh, inhoudelijk in programma is. Dus. Ja, die, uh, dat Cultuurcafé werd uh, eigenlijk inderdaad vanuit de gemeente georganiseerd. Hè. Een, een ambtenaar uh, die, die trok dat. Hilly is natuurlijk ook, is, was ook ambtenaar. Ja, precies. Dus dat gaat nu over naar uh, Cultuurcafé. Maar dat kan dus altijd blijven bestaan uh, onder subsidie van de gemeente. Klopt, uh, wij als stichting hebben verder geen, geen uh, ander verdienmodel, we hebben geen nee. geld, dus uh, uh, voor zo'n voortzetting van het Cultuurcafé kunnen we dan een budget aanvragen bij de gemeente inderdaad, dat klopt. De afdeling uh, cultuur... Uh. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de kinderkunstlijn. Uh, Precies, ja, al, ja er, al zijn er allerlei uh, verschillende potjes voor, ook bij de gemeente heb ik begrepen, en uh, eigenlijk... En, uh, wij moeten zorgen dat, dat, dat het georganiseerd wordt. Ja. Wij moeten laten zien wat het kost. Uh, en daar, ja, de gemeente is echt niet de enige subsidieverstrekker. Er zijn uh, meerdere, in, uh, zowel in Zandvoort als ja. daarbuiten. Uh, ja, kijk, uh, ja. als uh, platform ben je natuurlijk uh, veel eerder uh, bekend met subsidiestromen als de individuele uh, activiteitontwikkelaar. Ja, wij denken dat we daar inderdaad echt heel goed ondersteunend kunnen zijn. Voor mensen die, uh, als jij zegt ik heb een leuk idee of ik heb een, uh, uh, een, een bepaalde expositie uh, ja. uh, voor ogen. Ja, ga het maar eens organiseren. Hè? Als uh, alleenstaand iemand of alleenstaand kunstenaar. Dat is, uh, mm, maar... dat is best wel ingewikkeld. We hebben het oude raadhuis, je liet het net even vallen. Dat staat al een hele tijd leeg. Dat wordt eigenlijk een paar keer per jaar gebruikt. Ja, minimaal gebruikt. Met Pride en een keer met Sanford Art. Uh, en dat is de kersttallen stonden erin. De kersttallen inderdaad. Wij hebben het nu in, uh, in beheer gekregen. Dat uh, betekent uh, dat we gaan proberen daar een leuke invulling aan te geven. En dan eigenlijk zoveel mogelijk dagen per jaar uh, wat, dat daar wat te doen is. En dat bemerken nu al. We hebben een oproepje gedaan. Uh, de aanvragen stromen binnen van een fotograaf, van een, uh, een, een, een kunstschilder. En, uh, allerlei mensen, maar ook... Uh, Willen we daar wat ruimte inrichten voor de media? Zodat jouw collega van de radio heeft al geïnformeerd bij ons om daar af en toe een uitzending te, ja. te doen vanuit het raadhuis. Uh, met de krant probeer ik af en toe aanwezig te zijn. Zalm van het hebben we een gesprek mee uh, komende week. Dus, uh, en daarnaast, wat ik ook heel leuk vind om te noemen, uh, jongerenwerk van Pluspunt. Die uh, zijn bezig met het oprichten van een eigen redactieteam van jongeren. Ja. Uh, die hebben van mij al uh, sinds vorig jaar één keer per maand een jongerenpagina ter beschikking gekregen. Die ze zelf mogen invullen. Uh, maar die willen ook podcasts maken en vlogs maken en allerlei andere uh, nieuws op, op de jongere manier brengen. een actief, actief clubje dat. En dat willen we ook ruimte aanbieden in het ja. Oude Raadhuis. Dus ook daar zijn we wel uh, mee bezig. Nou ja, je hebt uh, in het Oude Raadhuis, dus ik heb heel snel telkens stuk of uh, vijf, zes grote, grotere kamers en één ja. of twee kleinere kamertjes. Ja. Die je dus uh, uh, redelijk kan gebruiken voor uh, exposities. Ja, klopt. Um, ik vind het wel grappig dat je al, uh, nu al zoveel aanmeldingen hebt. Ja, ik ook. Met, ik moet men, zeggen, men Het is echt dat een, dus uh, uh, een dagtaak, moet ik zeggen. We zijn echt... Uh, je hebt ook nog een andere dagtaak, toch? Precies. Ja, ah, ja, ja. En ik had ook nog een ander vrijwilligersjob uh, ja. daarnaast. Dus ik ben ja, wel... dan uh, je daar nu moeten zijn, toch? Daar ga ik zo heen. Ik heb een half elf uh, een overleg bij de KNRM inderdaad. Dat past precies allemaal. Ja, het, ja, ja. het geeft me enorme energie. Dus dat, dat is voor mij leidraad. Ik bedoel, als je iets vrijwillig doet, dan moet je er zelf uh, plezier in hebben. Anders, nee, dan, ja, anders uh, houd je het niet vol, denk ik. Nee. En dit geeft me heel veel energie. Het is ook weer een soort nieuwe wereld die ik aan het ontdekken ben. Hey, die, um, ik heb uh, de website even bekeken, het ziet er uh, uh, sprankelend en fris uit. Als je een evenement hebt, of in, in, uh, in ontwikkeling hebt voor jezelf, uh, welke hulp kan ik dan van jullie verwachten? Juist, um, ik heb een idee dat. Ja. Nou ja, uh, dan is de eerste stap dat je ons een mailtje stuurt of een belletje doet. Uh, en dan gaan we met elkaar praten en dan gaan we vragen wat je behoeften zijn. Dat kan soms zijn uh, hulp bij het aanvragen van een uh, vergunning misschien. Uh, niet dat wij alle wijs in pacht hebben hoor, helemaal niet. Maar we hebben wel, uh, ja, wel de, weg. de weg, weten we te vinden. Uh, we hebben het netwerk, denk ik ook. Uh, dus we kunnen mensen gewoon echt op weg helpen. En uh, het mooie is ook al van een platform dat je kan verbinden. Dus als jij komt met een idee en we hebben van een ander ook een idee gehoord. Dat we denken, hé, hey, die moeten eens samen gaan praten. En dan komt daar misschien iets heel moois uit. en Dat kan de kracht van zo'n platform zijn. ja, Dat staat ook als, uh, als doel. Dat is verbinden, dat verbinden ja, ja. Ja, Het is een ja, beetje een is... abstract woord. Maar ik merk in de praktijk al dat het echt werkt. Zo. Ja? Dat je echt mensen aan elkaar kan verbinden. Die, uh, die met allerlei ideeën rondlopen. En uh, ja, je zou verrast zijn hoeveel mensen in Zandvoort... allemaal met creatieve ideeën rondlopen. Dat, uh, dat kan nog een heel mooie toekomst uh, worden straks. Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja. Uh, de... De website heeft allemaal vierkantjes met de agenda. Die is al redelijk gevuld. Tot hoe ver gaan jullie met invullen? Gewoon het hele jaar door al? Ja, die agenda is... Uh, uh, hoe meer er georganiseerd wordt in Zandvoort, hoe meer uh, die agenda gevuld zal worden. Ook, dus de, ook als je al wat voor september hebt bijvoorbeeld? Het idee is ook dat die agenda die staat nu online op de website staat. Uh, we zijn in, in gesprek om te kijken of het ook in de krant kan uh, op structurele basis. Mm. Ja, uh, Vroeger was dat, er zo'n evenementenladder in, uh, in de krant, toch? Niet ja. alleen van pluspunt, ja. maar met van alles. Ja. Nou ja, vorig jaar heeft in de krant uh, de evenementenkalender van Sanford Marketing gestaan. En het is met name in het, in het voorhoge naseizoen. Ja. En in de winter hebben ze nu een andere rubriek. De rubriek Mijn Zandvoort staat op die plek. Waar Zandvoort dus dan weer uh, uh, vertellen waarom zij hun eigen dorp mm. uh, zo fijn vinden om te wonen. Maar inderdaad, zoiets. Uh, uh, maar dan vooral op cultureel vlak. De, uh, en dat kan dan de jazz en de toneelvoorstelling ja, ook zijn. De Cubaanse muziek ook de... zal ik er ook een paar keer op staan. Ja, precies. Ja. Dat is ook cultuur. Maar ja, weet je, hoe klein en hoe groot ook, uh, er gebeurt gewoon heel veel in Zandvoort. En uh, dat moet ook wel allemaal zichtbaar zijn, vind ik. En uh, wij proberen dat zichtbaar te maken. Nou is er uh, vorige week, afgelopen week, is er uh, ook over evenementen gesproken. Um, het was heel lauwtjes. En als je dan zegt, van heel veel zandvoerders zijn geïnteresseerd en er komen maar dertig man opdagen, Dan denk ik van ja, dat is niet zo, uh, niet zo overtuigend. Uh, ja, daar kan ik eigenlijk geen mening over hebben. Ik ben er A niet geweest. En uh, nou, B de... wordt het niet door ons georganiseerd in de inkomst. <laughs> uh, Maar ik, ik begrijp wel dat het uh, lastig is om mensen te betrekken daarbij. De, de wethouder zei dat hij meer dan twee A4'tjes had met evenementen. Dus er staat genoeg op stapel. Ja, ja. Um, nou ja, het, het, het, uh, onlangs was het ook actueel over het jaar rond Zandvoort aantrekkelijk maken. Uh, en toen zat ik eens te bedenken, we hebben al de, de nieuw, nieuwjaarsduik gehad. En we hebben al de, de zandvoort leitwolk gehad in februari. Er staat in maart ook weer van alles. Dus eigenlijk zijn we al jaar rond, ook qua evenementen, ja, aan het uh, groeien. Dat, dat was ook een beetje Allepaier. de... Ook een van de insteken was dat uh, uh, jaar rond meer zou moeten. Maar wat jij zegt is waar. Uh, je begint op 1 januari, in maart is er al van alles. De Lightwalk is in februari. Dus eigenlijk zijn we al begonnen. Ja, en als je in november de Sinterklaas meerekent ja. en in de Kerst. Uh, de de, de, de, de met, uh, met de ijsbaan. En, ja. Dan ben je eigenlijk al. Een jaar het is echt uh, volgens mij het hele jaar door al best wel, uh, best wel gezellig. Nou, dat kwam er niet uit eigenlijk. Uh, Oké, okay, nou afgelopen. jammer. Ja. Ik ben het ook helaas niet geweest. Maar misschien had ik daar nou ja, ja, een doen. Dat, dat Hans er nog wat over te vertellen hebt straks in de krant. Okay, nou ja. We gaan het zien. Ik, zou nog, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Je maar, kan uh, nog rustig wat vertellen. Ja hoor. Ons, uh, ons, ons grootste en mooiste project waar we met de stichting uh, mee bezig zijn. Dat is het Street Art Evenement. Wat? Street Art Zandvoort 2024. Kom komt zelfs. Op. Is dat met die bekende uh, mevrouw die een, een muurschilderij wil maken? Um, ja en Nee. Laat ik eerst even zeggen, Street Art uh, Zandvoort 2024, dat is een nieuw evenement voor Zandvoort. Uh, wij zien het zelf een beetje als een opvolging en, en qua omvang uh, als het EK sculpturen, wat we 10 of 11 jaar gehad hebben. Uh, Zandvoort was wel toe aan een ander evenement, werd ook gezegd toen, uh, toen het stopte. Uh, en street art, ja, het is uh, uh, eigenlijk wereldwijd echt aan het groeien. Het betekent dat uh, professionele kunstenaars uh, gebouwen kunnen beschilderen, dan wel met spuitbussen uh, kunstwerk kunnen mm -hmm. aanbrengen. Uh, dus dat gaan we nu voor het eerst in zand voor doen deze zomer. Eind juni komen er uh, tussen de vijf en zeven kunstenaars uh, uh, meerdere muren uh, vervrijen. M muren en, en grond? Uh, nee, Nee, alleen muren. Okay. Ja, alleen muren. En we, we hebben een aantal muren beschikbaar gekregen die uh, gemeente-eigendom zijn. Dus dat is eigenlijk makkelijk schakelen ook voor de eerste keer. Uh, je merkt ook dat het, als iets nieuw is, dat het ook uh, voor mensen wennen is. Dat is ook een beetje spannend. Uh, we hebben inmiddels meerdere mensen uh, van VVE's uh, die hebben ons benaderd dat ze ook graag een kunstschilder op de, uh, brengen op de muur zouden willen. Alleen ja, in de VVE heeft nooit iemand alleen het woord te zeggen. Nee, dus daar moet een uh, hele, uh... hele vergadering belegd worden. Dus het zal voor dit seizoen, voor dit jaar niet gaan lukken. Maar uh, het, het wordt een het evenement. Zoals we er nu naar kijken wordt het een biennale. Dus uh, om de twee jaren, uh, omdat die mooie kunstwerken ook dan twee jaar lang uh, op de muur aanwezig kunnen blijven. Mm -hmm. Dat het niet naar een jaar ja, meer wordt gehaald. Ja, ja. Um, en je, even terugkomen op jouw vraag over die mevrouw Judith, uh, ja. Judith de Leeuw, JDL. Dat is een bekende street artist uit uh, Nederland. Uh, die was laatst op tv met een mooie documentaire. Uh, we hebben met haar gesproken. Ze heeft uh, de muren gezien die we in de aanbieding hebben. Maar er zat voor haar geen geschikte muur tussen. Ja, want ze zijn te muur. klein voor haar. Ze te wil klein? Alleen grote muren. Bouw ja. is natuurlijk Case, Case de ultieme Case. muur. Maar Bouwspelers is uh, ook niet een heel makkelijk gebouw, want er zit en een hotel in, en voor de helft uh, ook een VVE met bewoners. Ja, maar ook. beide hebben ons wel. Uh... Met losse steen, hè? Uh, ja, maar goed, dat, ja, daar moet je over praten met elkaar, denk ja. ik. Uh... Maar, maar met beide hadden... zijn de gesprekken inmiddels wel open gezet. Uh, we hebben komende week een gesprek met de uh, hotelmanager en met de VVE van uh, Palace uh, hebben we ook al voorzichtig contact gehad. Benieuwd, wel dus misschien al... over twee jaar, maar ik denk dat ook dat dit jaar niet zal lukken. Het is wel helemaal maar we zijn nieuw. al heel trots dat het uh, op deze manier uh, ja, in gang gezet ik, wordt. Er staat uh, er ook bij, hè, street art. Ja. Onder uh, Beleef Zandvoort. Ja. Uh, Beleef Zandvoort is te bekijken op www.beleefzandvoort.nl Daar vind je alles en als je iets verzint. Of iets leuk vindt, dan kan je altijd op deel uh, uw idee mee. En dan kom je bij jullie uit. Op Prima. allerlei manieren kan je ons bereiken. Ja, ja, en uh, ja. Kom met je leuke ideeën en we gaan weer in gesprek. En we kunnen hier alles beloven. Wij zijn ook maar beperkt. Zoals, maar wel een opzet. Maar, ja, zeker. We staan op. overal voor open. Zeker. Dankjewel uh, Gilles nee, nee, nee, nee. voor uh, dit uh, verhaal. Je hoorde uh, de uitzending van uh, vanmorgen van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, de nieuwe stichting is er, een hele mooie nieuwe stichting, beleef Zandvoort. Met de activiteiten in het uh, oude raadhuisgedeelte, uh, zeg maar, uh, ingang uh, de Haltestraat, hè, Waar we ook uh, mooie tentoonstellingen al hebben gehad. We gaan uh, zo dadelijk gaan we uiteraard naar het voetbal toe, naar het Duitsersveld. Want Piet Pijper, hij staat inmiddels uh, langs de lijn, de wedstrijd van vandaag. En die mag je zeker niet gaan missen, een belangrijke wedstrijd. SV Zandvoort neemt het op tegen stormvogels. Daarover zometeen veel meer. We gaan het hebben over het uh, Songfestival uh, ook nog. Want uh, ja, dat gaat er weer aankomen in mei. En dan gaan we naar uh, Zweden met Joost Klein. Met uh, Europa Pa. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, nummer het uh, gaat doen. En uh, wat jullie daarvan uh, vinden. Onze uh, collega uh, Dolly Tempierik is fan van uh, Joost Klein. En straks uh, rond half vier ga ik nog uh, met haar praten over... Uh, de inzending van Nederland, inderdaad, Europapa. Maar eerst gaan we een andere inzending draaien uit 1980. Ja, dat is een hele tijd geleden. Maar hij had uh, daar de eerste plaats uh, mee gehaald. Deze Ierse zanger Johnny Logan. Hier is hij met What's Another Year. En En zometeen is het voetbal weer doen we ietsje later gewoon. We schakelen eventjes uh, om in dit uh, radioprogramma.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 What's another year for someone who's getting used to being alone? De single van Johnny Logan en What's another year. Nou, straks gaan we het weerbericht nog doen. Hè? Dat gaan we gewoon even verplaatsen. Maar eerst gaan we zo dadelijk naar het voetbal toe. Want uh, daar is aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. Piet Pijper, SV Zandvoort tegen Stormvogels. Oh! En dat was Frankie Valley en uh, oh what a nice, we gaan naar Duinkersveld. Goedemiddag Piet, ben je daar? Ik ben hier uh, op, het op een winderig Duinkersveld met een mooi zonnetje. En uh, we zijn net uh, vier minuten bezig met de wedstrijd tegen Stormvogels. Stormvogels is de koploper in deze klasse. En uh, die staat er zes punten voor uh, op nummer twee en op zand van nog iets meer. Dus het is wel een heel belangrijke wedstrijd. We zijn begonnen met een minuut stilte te houden in verband met het overlijden van de opa van de so Jeffrey Sampson, Lodewijk Balladuks, een welbekende zandvloer. Ja hoge leeftijd. We zijn begonnen en we hebben versant begonnen bijzonder voortvarend. We begonnen met, uh, met, met, met twee aanvallen en die resulteerden eerst in een corner via rechts. Die corner werd voorgegeven en uh, naar mijn mening en van vele anderen wel zeker twee of drie keer de doellijn gepasseerd, maar de scheidsrechter was toch die er het wel dichtbij stond, dat hij niet over de doellijn stond, dus het doelpunt ging niet door. Maar we resulteerden weer in een corner. Weer van Jeffrey Samsen nu van de andere kant. En die... Uh, die ging ook niet erin, zoals ze wilden. Vervolgens nog en daarna een vrije trap van Jeffrey Samsin. Allemaal voor in de aanval die eerste vijf minuten. En die ging in het bovennet, die ging op, boven, op, net boven de lat. Dus we zijn een minuutje of acht nu bezig. En we zijn nog steeds op 0-0. En nou, het wordt een spannende wedstrijd, denk ik. We zijn op dit moment echt voortvarend in de aanval. En uh, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Als ik juist hoor, uh, zijn er al heel veel ja. uh, dingen gebeurd. En jammer genoeg nog uh, geen doelpunt uh, daarbij. Maar heel veel acties uh, van uh, SV Zandvoort al. Ja, en we hebben ook de TOS gewonnen, dat betekent dat we altijd de tweede helft een psychologisch voordeeldenkend hebben door naar de kantine toe te voetballen. Dat willen de jongens altijd graag om in die laatste minuten dan die winnende treffer te scoren voor veel publiek vlak voor de kantine altijd. Maar goed, ja. bij een bijkomstigheid, maar ook dat is gelukt met die TOS. Dus eigenlijk heb ik er een goed gevoel bij op dit moment. En uh, laten we hopen dat het uh, mijn gevoel uh, waarheid wordt. In aanloop uh, naar deze wedstrijd, Piet, hoorde ik heel veel mensen in het uh, dorp hier uh, praten al over de wedstrijd. Want het schijnt toch wel altijd wel een speciale te zijn uh, tegen stormvogels. Zandvoort en stormvogels zijn natuurlijk twee rivalen. We zitten natuurlijk aan Muiden tegen Zandvoort. Want stormvogels komt uit de Muiden. Zeg maar in het hele verre verleden was zowel Zandvoort, Meeuwen in die tijd... Maar Stormvogels, Stormvogels, zeg maar heel hoog in het zondag amateur voetbal. En we zijn meerdere malen daar hebben elkaar getroffen. Dat als ik daar 30, 40 jaar terugdenk, was Stormvogels een van onze meest gerenommeerde tegenstanders altijd. Ja, ik las nog over de wedstrijd. wedstrijd ja, in 2018 las ik nog van Voetbal in Haarlem. Die hadden nog bij het bericht geschreven toen over die wedstrijd. dat het de, de, de moeder aller wedstrijden was die oh, gespeeld werd. Oh, oh, dat dat klinkt wel heel mooi, maar, maar dat, dat, dat zou kunnen. Dat zou, maar nogmaals, het is een hele historie tussen zandvoort en stormvogels. En met name in de zondagafdeling. Inmiddels zijn we alle twee... Uh... Zaterdag clubs geworden en zitten we alle twee in de derde klas. Dat betekent dat uh, links en rechts uh, hier de, de, de portemonnee niet overgaan om hele dure spelers te halen. wat toch ook wel gebeurt in het amateurvoetbal in de tweede en derde klas. Dus met onze eigen spelers. En, uh, ja, dat moet ook. Zonderbal in de aanval onderbroken. Vandaag de is Nijzooi weg, maar vorige week op vakantie. Die is weer terug. Die is weer in de basis. De Gielse doet mee, ook wat fijn altijd. Sterk, sterk, sterk houden noemen we dat. En de rest de vertrouwde formatie. En uh, nogmaals, de wind staat schuin over het veld. En dat betekent dat bij de kool bij de het ene doel meer wind is dan bij de andere doel. Dat is heel raar, maar het is door de duinen zo. Zand gaat weer in de aanval naar de zijkant van het bal. Het is een beetje middenveldspel op dit moment. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, jij, uh, jij bent er uh, vanmiddag de hele middag bij. Daar ben ik weer heel blij mee. En de luisteraars ook. En straks uh, kom ja. ik uiteraard uh, weer gewoon bij je terug, Piet. Ja. als er wat gek is, meld ik me. En uh, dat hoop ik vaak te moeten doen. Vanmiddag. Zeker, ja? ja. In positieve oh. zin dan, hè? Ja, uiteraard. wel. Oké, okay, oké. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Bye. Yeah gravity held me tight But with you I can let go En ook de allernieuwste muziek draaien we uiteraard bij ZFM hier. Vanuit Zandvoort, Calantis, uh, David Ketta in uh, Five Seconds of Summer en uh, Leider. Zo heet die nieuwe zingel. Zie je de weerbericht. Nou ja, we zijn uh, ietsje later, maar uh, toch weerbericht voor uh, de komende dagen. En we hebben vandaag uh, zo nu en dan uh, de zon... Maar uh, ja, de, die blijft ook uh, gelukkig nog wel even schijnen. Maar uh, eind van de middag en vanavond is het bewolkt... en valt er af en toe wat regen. Komende nacht is het ook bewolkt en uh, valt er soms wat regen. En de wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Uh, en het koelt af naar een graad of zes. Morgen is er een mix van zon en wolken. Gaandeweg de dag uh, schijnt de zon uh, steeds vaker... en er waait een zwakke, veranderlijke wind... En het wordt een uh, graad of 12. Nou, best uh, lekker temperatuur zo. Nou, maandag uh, overwegend droog en uh, schijnt geregeld ook de zon. Er waait een zwakke noordwestenwind en het wordt uh, 11 graden. Ook weer een uh, lekkere temperatuur voor de tijd van het jaar. Dinsdag overheerst de bewolking en valt er uh, af en toe wat lichte regen of uh, motregen. Er waait dan een zwakke zuidwestenwind en het wordt opnieuw een graad of 11. Vanaf woensdag schijnt geregeld de zon en is het droog. En de wind waait uit het, uit het oosten en het wordt dagelijks een graad of 11. De nachten worden kouder en later in de week eh, stijgt de kans zelfs weer op nachtvorst. Maar eh, ja, het weer voor eh, de komende weken eh, wordt eh, toch wel even redelijk. Eh, zo nu en dan eh, wat zon en een eh, graad of eh, 11. Maar eind van de week dan hebben we weer eh, de nachtvorst. Dus eh, dan wordt het weer wat kouder. En uh, moeten we waarschijnlijk ook weer de verwarming uh, aan gaan zetten. Maar ja, dat zien we dan wel. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. De regionale weerman uh, hier uh, uit uh, Kennemerlandse en uh, omgeving. En hij houdt uh, je dan dagelijks op de hoogte van het weer voor deze regio. Decine uit de jaren 80 word ik altijd weer een beetje vrolijk. Hoop jij ook. Dat je de Pieter Sjak bent en Coin uh, Dancing down the street. Nou, waar we toch iets minder vrolijk van worden, is dat uh, het uh, zomertarief voor het parkeren weer uh, in is gegaan hier in Zandvoort. En we betalen voor uh, binnen een behoorlijke prijs. Want de eerste twee uur kost het 4 uh, euro per uur. En daarna maar liefst 7 euro per uur. Gelukkig heeft de gemeente ons laten weten dat er ook uh, goedkopere tarieven gelden voor buiten de woonwijken, waaronder de P de Zuid... de Boulevards en langs de duinranden in uh, Zuid. Uh, ja, daar geldt dus een uh, tarief van uh, ongeveer 52 tot uh, 3 euro per uur. En kan je een hele dag uh, parkeren voor uh, 15 euro. Dus de dag naar het strand, 15 euro... en je staat uh, keurig geparkeerd hier in Zandvoort. Tarieven zijn ook uh, na te lezen uiteraard op onze Facebookpagina... Of download de ZFM-app die gratis verkrijgbaar is in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. En je kan luisteren naar de radio en uiteraard ook op de hoogte blijven... van de laatste berichten die wij voor jullie hebben. En uiteraard ook nog lekkere muziek onderweg. Nog twee platen kunnen we draaien tot aan drie uur. Waaronder deze van Sol Hier is Tonight's... I'm We onderbreken deze plaats van de Somia even om te gaan naar Duintjesveld, want uh, ja, daar zijn uh, ontwikkelingen, maar ik begrijp wel dat, uh, dat je niet meteen enthousiast uh, belt, uh, Piet, want uh, heel goed, heel ja, goed, heel nee, dat is goed. natuurlijk uh, geen goed nieuws uh, wat er gebeurd is. Vertel. Nee, nee, nou vlak nadat ik zeg maar uh, uit de lucht uh, ging. Uh, een, uh, een aanval van de stormvogels over rechts en uh, de bal komt op een gegeven moment voor de goal. Een misverstand tussen onze keeper en een van de verdedigers. Uh, de bal bleef. ligt in een kluts en het was heel simpel voor de aanvallen van stormvogels om de 0-1 uh, op het scorebord te zetten. Dus was na 12 minuten was het 0-1. Inmiddels zijn we in de 24e minuut, 25e minuut aanbeland. We hebben daarvoor, daarna wel, uh, in, inmiddels de Gio Kordrington, die hebben na een forse overtreding, uh, moest die gewisseld worden voor, uh, voor invallen Raymond Lagerbrug. Dus we hebben één wissel ondergaan. Verder hebben we wel wat kansjes gehad. Koeman Giels had in de 23ste minuut. Een mooi, mooie kans, maar die schoot hem voorlangs. Net voorlangs. Inmiddels is de in de aanval. En hij heeft de corner genomen. En die is achtergeëindigd. Dus we zitten nu in de 26 e minuut. Nog vlak voor de... Nog niet voor de rust. Nog echt nog lang te gaan. Maar 0-1 is stand voor, voor stormvogels. En we hopen dat we daar wat aan kunnen doen. We hebben al een aderlating. Het Gio is uitgevallen, maar... We zijn nu wel, we zijn niet zwakker of niks. Maar we moeten even geluk hebben om die bal erin te schoppen. Inmiddels een aanval over links. Oké, okay, nou ja, die, daar hoor ik straks uh, alles over uh, van je Piet. Ja. Want ik ga naar het nieuws toe. Dankjewel. Hè. Ja, okay. Helaas dus uh, 0-1 uh, daar op uh, Duintjesveld uh, op dit moment. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.